I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 geleefd heb en ja dan kom je eigenlijk terug en dan ben je ook moe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 en hier beneden moeten wij dingen. En daarboven mogen we dingen. Er wordt dus ook niet aan het werk gezet. Maar er wordt gewoon ja, gekeken van wat zou jij het beste kunnen doen en willen doen. Maar wat bedoel je met beneden moeten we dingen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 Song. I regret the excuses that I've made like a song.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 Dus 06-42-617-945. Oké, okay, dankjewel. En nogmaals, het is 4 december vandaag. Dus het telefoonnummer van de studio is alleen vandaag 4 december geldig. En ja. dat van Tony, blijvend voor steeds.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 ja. Dus ja, je moet ook bijna echt van iemand houden iemand los kunnen laten dus, ja, uh, ja. ja dat is wel grappig. de ultieme liefde is echt dat je iemand het overlijden gunt ja, en ja. wat Herman dat zei, het is echt over het lijnen heen stappen ja, de, uh... hey, we gaan weer even naar muziek ehm um... Welk nummer hadden we net nou uh, wat ook Tobi vertaalt wat we hebben? een hebben. Oh ja, een hebben. Uh, ja, ja, ja. ja, dat zeiden we net, uh, dat, uh, die Gabriela Song wat we net hebben ge, ge laten draaien, dat, uh, dat is door Tobi ook uh, vertaald en uh, dat wordt ook gezongen.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 Op. Dus dat is daarom een echt mooi nummer. To be met Anders dan voorheen. Ik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 Gaan we even naar uh, Tony zelf. Uh, ja, ik weet dat jij uh, avonden geeft, uh, workshops, trainingen, ja. coaching. Uh, ja, uh, roep maar. Je hebt, je hebt uh, nog een minuutje. Ik heb een minuut. Nou, ik, uh, ik ben dus werkzaam als, uh, als medium.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 Uh, mijn website is www.mantar.nl. Dus M-A-N-T-H-A-R. Ja, dat is de website. En het telefoonnummer, dat, uh, wat al een aantal keren. Genoemd is, waarin ik ook beschikbaar ben voor nazorg. Want ik kan me voorstellen dat er veel uh, laffer is geworden. Dat is 06 42 617 945.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 want dat gaat toch niet meer. En besef, het gaat weer voorbij. En het gaat weer voorbij. Maar nou, ik zal wel blij zijn als 2014 <lacht> is, hoor. Moet ik eerlijk zeggen. Uh, Herman, heel erg bedankt voor ik, de... Graag gedaan. ...techniek. Het ging feilloos. Super. Oh, mooi zo. Nou, dankjewel.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 Van ZFM, via de kabel op 104.5 en in de ether op 106.9, straks meer. ZFM, maar nu eerst het NOS nieuws van 10 uur. Jobboot met het NOS journaal. In de Bali in Amsterdam heeft een groep van ongeveer 20 moslims een debat verstoord. Ze kwamen binnen, schreeuwden leuzen en gooiden met eieren. De moslims keren zich tegen de aanwezigheid van schrijfster Irshad Manji. Ze is uitgenodigd om te praten over haar nieuwe boek Islam, Liberty and Love. Ook GroenLinks Kamerlid Stofik Dibi is te gast. Beide bepleiten een moderne versie van de islam. De politie is naar binnen gegaan en heeft ingegrepen. Er zijn naar schatting bijna 200 bezoekers in het Amsterdamse debatcentrum.